11 uur. Het los journaal Door Alt Megens. André van Es stapt op als voorzitter van de commissie... die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt. Ze zegt dat ze de commissie op geen enkele manier in opspraak wil brengen... en dat ze zich daarom terugtrekt. Sommigen hadden de suggestie gewekt dat Van Es bij de aanvaarding van het voorzitterschap... de voorwaarden had gesteld dat Jolande Sap moest opstappen als partijleider. Dat is niet juist, zegt Van Es...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 De Indonesische politie zegt aanwijzingen te hebben dat er een nieuwe aanslag is voorbereid. De veiligheidsmaatregelen zijn flink opgevoerd. Iedereen die het eiland opkomt wordt gecontroleerd. Tijdens de herdenkingsceremonie op Bali worden meer dan duizend bewakers ingezet. Voor de derde keer op rij is de meest gastvrije stad van Nederland Den Bosch. Dat blijkt uit een enquête van de VVV in 21 grote steden. De titel wordt sinds 2009 elk jaar uitgereikt aan een stad in Nederland die het hoogste scoort op punten als bereikbaarheid, vriendelijkheid en horeca. Breda eindigde opnieuw als tweede. Het weer vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. In het noordoosten kan wat lichte regen vallen. Het wordt 14 graden. Morgen verandert er weinig, ook dan een middagtemperatuur van rond de 15 graden.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Oh, een Soms zijn ze er zelfs nog nooit geweest, maar veel hoogopgeleide jonge Turken... zouden Nederland graag induilen voor een toekomst in Turkije. De groeiende Turkse economie longt. Documentaire maakt Filan Ekis haar zus en twee vriendinnen... voor haar film Ik zie een verre reis. Ik praat zo met haar en met Mehmet Akorç, die ook de oversteek naar Turkije overweegt. Hoe duurzaam is onze kleding? Marike Ijskoot duikt letterlijk in onze kledingkast... en geeft tips voor een groene garderobe. En van heinde en verge komen deze week Joodse muzikanten naar Amsterdam. Ze gaan met elkaar de competitie aan op het internationale Joods muziekfestival. Muziekrediteur Botte Jellema sprong op zijn fiets. En wilt u achterop? Surf naar de gids.fm. André van Esch stapt op als voorzitter van de commissie... die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt. In Den Haag politiek verslaggever Peter Blok. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Maar geeft ze de opdracht terug... Ja, je zou kunnen zeggen dat ze haar doel heeft bereikt, hè? want André van Es vond dat partijleider Jolande Sap en partijvoorzitter Helen Wening hun conclusies hadden moeten trekken na die dramatische verkiezingsnederlaag. Van de tien zetels bleven er maar vier over. Nou, de afgelopen dagen is uh, flink gesuggereerd dat ze alleen maar voorzitter van die commissie zou willen zijn uh, als uh, Sap zou moeten opstappen dat ze daarmee ook te bevooroordeeld zou zijn... dat SAP hoe dan ook weg zou moeten. Ze zegt dat ze de commissie verder niet in opspraak of in uh, discrediet wil brengen. En daarom heeft ze besloten om uh, dit voorzitterschap neer te leggen. Hoe gaat dat nou verder, Peter? Ja, nou, Er zal een uh, nieuwe voorzitter moeten komen. Of die komt uit de andere leden of uh, dat de een nieuwe voorzitter gezocht gaat worden. Dat is allemaal uh, nog de vraag. Um, ja, de functie van voorzitter is inmiddels vakant, meldt uh, GroenLinks. Ja, en uh, of, of en wie dat uh, dan uh, zou moeten overnemen, dat is op dit moment uh, nog niet bekend. Wel wordt gezegd dat de commissie voortvarend aan het werk is gegaan. Maar ja, zaterdag uh, moesten ze nog aan de slag gaan. Dus uh, ja, het gaat allemaal... Erg snel, maar ja, ze zijn dus uh, voortvarend aan het werk, staat hier. Waar dat wat... toe leidt, dat, uh, dat weten we nog niet. Er zijn heel wat functies vakant uh, nu bij GroenLinks. Uh, zeker, ja. Dus uh, solliciteren staat vrij. Maar voor niet alle functies uh, uh, kun je in aanmerking komen... natuurlijk als je niet op de Kamerlijst stond. Maar die van uh, fractievoorzitter is inmiddels overgenomen door Bram van Ooyek. Peter Blok vanuit Den Haag. Meer over hoe het nu verder moet bij GroenLinks in midweek Den Haag straks. De gids .fm. Foute bankiers en foute financiële handelaren moeten voortaan harder worden aangepakt en dat kan ook. Want het Europees parlement heeft ingestemd met een voorstel om de straffen voor marktmanipulatie en misbruik te verhogen. En dat is een groot succes voor PvdA-europarlementariën Emine Boscoer. Zij diende het voorstel in om harder op te gaan treden. Mevrouw Boscoer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zwaar worden die straffen? Nou, ik heb uh, in mijn voorstel gepleit voor een uh, ondergrens van uh, maximumstraffen van vijf jaar. Dus dat betekent dat, je wel, dat de landen wel meer straf mogen geven... maar niet minder dan die vijf jaar voor marktmisbruik. En u denkt dat het afschrikt? Dat schrikt zeker af. Uh, als je kijkt naar de praktijk tot nu toe... zie je dat uh, bij marktmisbruik en handel met voorkennis toch vaak uh, boetes gegeven worden. Nou, als je ziet, uh, de miljoenen zeg maar, die door fraude buitgemaakt worden... Uh, ja, dan is zo'n boete eigenlijk niet in, um, in, in overeenstemming daarmee. En gevangenisstraffen, daar zijn bankiers en beurshandelaren. en alle personen die zich hiermee bezighouden. Uh, veel banger voor. Want uh, ja, niemand wil de gevangenis in, omdat dat natuurlijk grote verstrekkende consequenties heeft. ook voor hun professionele leven. Kunt u wat voorbeelden geven van marktmanipulatie? Uh, nou, een heel recent voorbeeld is uh, dat hele schandaal rondom de Barclays-bank. Uh, daar uh, werd dus gesjoemeld met de rentestanden van de zogenaamde LIBOR-rentestand. Uh, uh, en die is verantwoordelijk voor de rentestanden die uh, gebruikt worden voor bijvoorbeeld studieleningen, voor hypotheken. Dus het is iets wat ons allemaal aangaat, uh, want door dat gesjoemel uh, werden, ja, uh, werden dus eigenlijk valse voorstellingen uh, gegeven van hoe het met die bank ging. En dat werd gedaan door medewerkers die graag hun bonus zo groot mogelijk ja. wilden hebben. En daar zijn wij allemaal uh, slachtoffers van geworden, want dat ge uh, schandaal met die LIBOR gaat om contracten die beïnvloed zijn hierdoor ter waarde van 300 triljoen. Nou is het zo dat al die Europese landen, die moeten dit nog allemaal goedkeuren wat het Europese parlement heeft aanvaard. In meerderheid was zelfs geen stem tegen, las ik. Nou is een handelaar of een ja. bankier die de boel heeft belazerd dus bevreesd voor het feit dat op, op moment dat die de boel inderdaad mythe te bak ingaat. Maar wat heb ik eraan? Als benadeelde, als klant, als consument? Nou, dit voorstel gaat heel direct over strafrecht, hè? Hmm. Uh, wat, wij hiermee, wat ik hiermee wil uh, beoog, is dat uh, we in de toekomst dit voorkomen. Uh, dat die bankiers de bak ingaan, dat er streng, strenger gestraft wordt... en dat heel Europa dezezelfde straffen gaat toepassen. Zodat maar zou dat er niet, niet ook een, een volgende geshopt. stap moeten zijn om de benadeelden te helpen? Nou ja, ik, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben zeker voorstander van uh, dat er iets zou moeten gebeuren, maar ga, daar gaat dit voorstel niet over. Dit is echt strafwet ja. die we voor heel Europa in willen laten gaan... om deze mannen aan te pakken. En ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is... dat er uiteindelijk eens een keer iets gebeurt... in plaats van belachelijk lage boetes. Ja, dat snap ik allemaal. Maar in... ja, ik weet natuurlijk ja. niet of ik een bankier of een handelaar kan vertrouwen. Dat, dat weet ik pas achteraf. Dan gaan ze de bak in. <lacht> Dan zit ik met de, hoe heet dat? Met de gebakken peren... De nou ja, het gaat erom, en uh, dat is misschien net minder aan de orde gekomen... Uh, dus niet alleen strenger straffen, dat is het belangrijkste component... maar ook dat er betere opsporingsmiddelen komen... zodat inderdaad uh, de rotte appels gepakt kunnen worden... En dat er ook over de grens vervolgd kan worden. Want stel je voor dat u bent de dupe geworden van uh, een, een handelaar die ook in een andere lidstaat actief is. Dat er niet een heel bureaucratisch gedoe ontstaat om hem aan te kunnen pakken en een uh, rechtszaak tegen hem te beginnen. Dus dit gaat de situatie in ieder geval. En daar hebben we de lidstaten voor nodig. Dus de lidstaten moeten nu ook echt kleur gaan bekennen. En doen wat ze gezegd hebben te zullen doen. Dus het echt zwaarder aanpakken. Uh, en... Daarmee wordt de situatie wel verbeterd. Want consumenten hebben wel degelijk wat aan dit soort praktijken. Okay. Want uh, hierdoor, door deze bankiers, is wel degelijk de crisis verergerd. En daar merken we vandaag de dag op elk moment de gevolgen van. Zeker. PvdA Europarlementariër Emine Boskuurt. Hartelijk dank. De Gids. FN. Dagblad Trouw pakt groot uit vandaag, op de dag van de duurzaamheid. Een volledig kantern met portretten van de 100 meest duurzame mensen. En op plaats 21 staat als nieuwkomer Marike IJscoot, specialist in duurzame mode. Vandaag verschijnt ook haar boek Talking Dress. Anita van der Huls, je hebt dat boek al gelezen en? Ja, het is een uh, heel uh, divers boek geworden... met allemaal weetjes en achtergronden over duurzame mode... en ook interviews met allerlei uh, vrouwen die, die daarin werkzaam zijn. En het is gericht op de liefhebber van duurzame mode. Dus je hoeft er van tevoren niks over te weten. En Marike Ijskoot zelf, dat is een soort stijlicoon... ziet er prachtig uit altijd. Die wil er ook vooral mee uitdragen dat je moet genieten van duurzame mode. Jij moet als verslaggever voor ons vaak op pad voor de gids.fm. Koop jij zelf ook duurzame kleden, kleren, om nou, goed voor de dag te komen? Als, als je dat uh, eerder had gevraagd, had ik gezegd nee. Maar alles bij elkaar genomen, doe ik dan eigenlijk lezend in dat boek... Hè, toch wel weer iets meer dan ik dacht. Want ik koop graag bij mooie tweedehands winkels. Ik gooi nooit iets weg, dat is ook heel duurzaam. En uh, om precies te kijken hoe duurzaam ik wel of niet zou zijn, zijn we net als in het boek gebeurd... in Talking Dress, met Marieke IJscoot begonnen bij mijn eigen kledingkast. Nou ja, ja ik heb het wel eens eerder gezien, maar het is niet Dit dat ik er specifiek op let. Oh, dat is fout. Hoor ik net van Anita. Dus we gaan even naar de kledingkast. Want Nummer één. Nummer Het is wel de bedoeling dat alles volgorde wordt afgespeeld Precies. natuurlijk. Hè. Daar is ze. Netjes. Heel netjes. Ja, maar dat moet wel, want anders krijg ik het er niet in. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is vrij veel. Het is heel veel, hè? Ja, het is, het is redelijk veel. Ik heb uh, voor het boek mijn eigen klerenkast geteld. Daarin zaten 182 kledingstukken, uh, 12 paar schoenen en 14 tassen. Ik denk dat ik qua schoenen en tassen ga winnen. Maar kleren weet ik het zo net nog niet, als ik uh, dat zou zien. Maar ja. kijk, als je zo die klerenkast ziet, dan, zou, dan denk je echt hier hoeft niks meer bij. Nee, en dat is natuurlijk ook wel vaak van belang... om dan te gaan nadenken als je wel weer kleding gaat kopen. Uh, wat heb ik nou echt nog nodig? En uh, wat combineert heel goed met wat ik al heb? Uh, ja, waardoor je eigenlijk de kleren die je allemaal uh, al in je kast hebt hangen... gewoon ook echt uh, weer kan dragen. Want duurzame mode gaat niet alleen over de aankopen die je doet. Het gaat ook over het omgaan met de kleren die je al hebt... Wat kan er duurzaam zijn aan, aan deze kast? Er kunnen verschillende dingen duurzamer zijn aan je kast. Je kunt uh, bijvoorbeeld uh, je kleren vaker dragen... in plaats van veel meer nieuwe dingen kopen. Je kunt ze ook, en dat heeft heel erg veel invloed... op de milieu-impact van onze kledingkast, uh, minder wassen. Bijvoorbeeld Wassen en andere nazorg, zoals we dat dan noemen... is vervuilender, eigenlijk veel vervuilender zelfs... dan het produceren en het materiaal en het vervoeren van al je kleren. Je hoeft ze ook niet per se weg te gooien. He, ze kunnen natuurlijk ook worden hergebruikt door jezelf of door iemand anders. Je kunt er uh, andere mooie dingen van maken of je kunt ze in een bak stoppen... zodat andere mensen uh, ze weer aankunnen of er iets anders van gemaakt kan worden. Dus het is van alles mogelijk en je kunt zelf heel veel doen. Ja, minder kopen klinkt heel makkelijk natuurlijk. Maar grote kennis, zoals H&M, Tsara, Primark, die verkopen heel goedkope mode. Met om de paar weken weer iets nieuws om... Uh, voornamelijk vrouwen, dan te verleiden. Zo werkt het toch, of niet? Ja, maar zelfs bij een grote keten als H&M... daar verkopen ze voor een deel, hè, voor een beperkt deel... kleren van duurzame, van biologische katoen. Uh, dat doen ze onder een speciaal label, een groot groen label, Conscious H&M. En ik vroeg in de H&M aan een meisje dat druk aan het shoppen was... of ze dat label kent. Nou ja, ja, ik heb het wel eens eerder gezien, maar het is niet dat ik er specifiek op let of ik uh, echt duurzame kleren koop eigenlijk. Je vindt het niet een, echt een soort extraatje als het van uh, duurzaam materiaal gemaakt is? Ja, natuurlijk is het wel goed. En goed voor milieu, dat weet ik ook wel. Maar het is niet dat ik denk van... als ik bijvoorbeeld een heel leuk shirtje zie en het heeft geen duurzaam label... dan denk ik, oh, nou ja, dan kijk ik wel even verder. Want als ik iets heel mooi vind, dan... Uh, nou ja, dan maakt het niet zo heel veel uit of het duurzaam is of niet. Voor mij. Nee, <laughs> een groot groen label. H&M Conscious. Dit is een, een soort onderbroek met een groen sticker, dan is het ook organisch. Ja, bio 97% zeggen ze. Hier allemaal topjes, 50% bio katoen. Dus dat is een blend. De helft bio en de helft waarschijnlijk gewoon katoen. Of ook een beetje elastaan denk ik, want het is een topje. Dus het zit een beetje stretchy om je liggen. Dan hebben we hier nog longsleeve in een ja, populaire kleur. Een beetje dat zalmrolzige wat je in dit seizoen heel veel ziet. En ook gestreepte shirts, zowel voor mannen en vrouwen. Het is natuurlijk hartstikke goed dat ze het hebben. Ik vind dat echt een hele goede eerste stap dat zo'n grote keten zoiets als dit redelijk groot, grootschalig doet. Dat laat ook zien dat ze zelf zien dat je er niet meer omheen kan. Dat je het echt moet, moet hebben. Um, ja, want als je bij de Hennis en Maurits wil winkelen, koop dan vooral iets van deze lijn. Want het is natuurlijk hartstikke goed dat ze daarmee beginnen. Um, we, ja, we Vraag dan ook vooral hoe het met de mensen gaat. Want voor mij gaat eerlijke kleding gaat over kleding die gemaakt is. Van beter, meer milieuvriendelijk materiaal. Maar zeker ook onder goede arbeidsomstandigheden. En daar zie je op dit grote groene label niks over. Het is belangrijk om dat soort dingen ook goed na te gaan. En zeker naar te vragen ook als je in de winkel bent. Want conscious klinkt alsof het in zijn geheel bewust goed is gemaakt. En ja, we zien hier eigenlijk alleen maar iets over materiaal. Dus in grote ketens is maar een beperkt gedeelte aan de mode die daar verkocht wordt... Uh, wat materiaal betreft duurzaam. Als het echt alleen maar duurzaam moet zijn wat je wil kopen... Hè, dan is dus het aanbod zeer beperkt, of niet? Nou, niet beperkt, dat wil ik niet zeggen. Want uh, het, het, uh, het aanbod stijgt heel erg snel. Uh, je moet natuurlijk wel wat meer je best doen dan uh, als, je dat, als je niet duurzaam koopt. Uh, je hebt steeds meer winkels die alleen maar duurzaam verkopen... Uh, die hebben ook vaak een webwinkel. Daar ja. kun je ook kopen. Uh, en ook bijvoorbeeld het aantal mooie tweedehands winkels... of winkels waar ze na schoenen ook nog vintage mode verkopen. Dat wordt ook steeds groter. Uh, vraag is natuurlijk wel, is er dan... Als je al die winkels bij elkaar hebt, voldoende keus. Zijn er ja. voldoende merken? Charlie N. Mary is een winkel in Amsterdam. Uh, heeft alleen duurzame mode in de winkel hangen. En aan mede-eigenaar Marieke Vink vroeg ik of het moeilijk is om in te kopen. Niet meer. Nee, wij zijn drie jaar geleden begonnen. En toen was het nog vrij moeilijk. Toen was er nog niet zoveel uh, keus. Maar uh, nu op dit moment uh, is er zoveel keus dat je echt... Uh, ja, merken moet schrappen of skippen. Of, uh, ja, het wordt juist moeilijk te kiezen uit hoeveel uit hoeveelheid aanbod. Ja, een goed aanbod. Marike IJskoot. Als ik hier zo langs de rekken kijk... dan valt mij wel op dat dit wat tijdlozer mode is. Ja, ik denk dat dat een van de grootste dingen is... die je zelf kan doen voor een eerlijker kledingkast. Kleren uitzoeken waarvan je denkt, daar zie ik mezelf over tien jaar of twintig jaar nog in lopen. Maar heel veel mode wordt juist gekocht door jonge meiden. En ik hoor ze al denken... Nee, <laughs> ik wil iets wat nu in de mode is. Ja, maar dat kan dus ook. Er eh, hangen hier zeker ook kledingstukken bij... waarvan je niet per se bijvoorbeeld... dit is ontzettend in de, in de mode nu. Kleding van hele felle kleuren. Soms ook neonkleuren, dat soort dingen. Een soort, soort neon, gebreid ook, vestje. Ja, een soort gebreid vestje van heel veel roze... of van heel veel groen of heel veel geel. Dat zijn ook gewoon modekleuren. Dus die dingen zie je net zo goed in deze collecties. Uh, Marieke Vink van Charlie and Mary. Het is hier wel iets duurder dan in andere uh, kledingwinkels. Hebben mensen dat er wel voor over? Uh, nou wil ik beginnen met te zeggen dat het niet duurder is dan in andere kledingwinkels. Wij zijn sowieso niet duurder dan uh, andere uh, onafhankelijke boutiques hier om de hoek of die hier verder in de buurt zitten. En uh, ja, je kan bij ons een heel mooi rokje kopen voor 30 euro en een heel mooi t-shirtje of truitje voor 30 euro. Kijk met een H&M of Sarah kun je natuurlijk nooit concurreren, maar dat zijn ook gewoon het zijn geen reële prijzen meer. Ik vind dit bijvoorbeeld echt een prachtig kokerrokje. Het is van het merk People Tree echt iets wat heel fashionable is, wat er te gek uitziet en wat van mooi, dik katoen is gemaakt. Voel maar. Het is echt heel lekker heel katoen, le ja. Heel lekker. Op het kaartje. 39,95. Dat is dus helemaal niet heel duur. Dus het is absoluut niet zo dat je alleen maar eerlijke kleding kan kopen die en niet mooi is en heel duur is. Allebei niet waar. En winkels als dit en ook heel veel andere winkels en merken die je nu steeds meer hebt, die bewijzen dat. En dat is ook wat ik met mijn boek wilde laten zien. Marieke IJskoot van het boek Talking Dress. En dat ligt vanaf vandaag in de winkels. En de volgende week is er ook een speciale app verkrijgbaar, Talking Dress. En de lijst van duurzame winkels die staat op de website gids.fm, zeg maar de website van dit programma. De bladeren verkleuren. De zon schijnt. Het is prachtig buiten. En binnenkort zijn de bladeren bruin en is de hemel grijs. Wat doet men dat aan denken? Oh. brown And the sky is gray I went for one On a winter's day I'd be saving all If I was in L.A. such a winter's day. Went through the church yesterday, I stuck along the way. Well, I got down on my bending knee, and I began to cry. De uitvoering van California Dreaming, oorspronkelijk natuurlijk van de mommens en de papas, En in dit geval zo'n Bobby Omik. Ja, wat ik probeer te zeggen is, op een gegeven moment is Istanbul niet meer dat wat jullie zien als je op vakantie komt. Hoe erg ik ook voorbereid was, en ik was echt behoorlijk wel volwassen en alert. Ik, het was voor mij echt een cultuurshock. Echt alleen, vooral omdat als vrouw alleen hier. Dat, dat is echt moeilijk je nee, bent opgeruikt tussen twee culturen. Misschien ja. is dat het. Je moet je overal ja. wel een beetje aanpassen. aanpassen. En ja. ik heb dit liever, denk ik. Toch. Ja. Ja, dus dat ja, is waarom ja. precies? Ja, gewoon je ik, omdat weer ik me hier wel thuis voel. Een fragment uit de documentaire Ik zie een verre reis. Journaliste Fidan Ekis volgt erin haar zus... die in Nederland is geboren en getogen... maar nu droomt van een leven in Turkije. Het land van haar ouders, die zelf ooit hier naartoe kwamen om hun kinderen een goede toekomst te bieden. De zus van Fidan is niet de enige die wil emigreren. Steeds meer Turks-Nederlandse jongeren willen Nederland definitief terug toekeren. Dat blijkt uit een onderzoek dat nog niet zo lang geleden is gepubliceerd van de voorzitter van de studentenvereniging Anatolia. En de voorzitter van die Turkse studentenvereniging zit hier met Fidan Ekis. Fidan, in de documentaire zeg je heel stellig: Mijn zus. Verian um, zal niet gelukkig worden in Turkije. Hoe weet je dat zo zeker? Um, nou ja, ik, de documentaire heet niet voor niks. Ik zie een verre reis. Het is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Mijn moeder kijkt ook in de film letterlijk koffiedik aan het begin... Um, het is speculeren. Um, het, het gaat meer om de droom die ze hebben. De wil die ze hebben. En die droom is gewoon heel erg sterk. Dus ik denk dat ze die stap ook wel echt zal zetten. Um, net zoals heel veel jongeren ervan dromen om naar Turkije te gaan. En die stap misschien ook zullen zetten. Hoe komen ze aan Mij die droom? Gaat het hoe, erom... kom je, hoe komt jouw zus aan die droom? Ja, dat is op een gegeven moment ontstaan. Um, ik weet van mijn zusje dat ze tot haar zestiende of vijftiende wel heel erg... Best wel betrokken was bij de Nederlandse samenleving. Wij spraken thuis altijd Nederlands met elkaar. Wij zussen onderling en mijn broertje. Um, ik denk dat ze dat ook een beetje van mij en mijn oudste zus meekreeg, Want wij zeiden, hè, het is heel belangrijk dat je je best doet hier op school. Dat je investeert in Nederland en een goede toekomst opbouwt. Ik ben op een gegeven moment naar Turkije gegaan. Vier jaar om daar te werken als correspondent. Um, mijn zusje is in die periode... Um, nou, een jonge vrouw geworden. En toen ik terugkwam, merkte ik dus dat ze meer Turkse vriendinnen had. Ja. En dat ze zei van, ja, ik denk nu, ik denk in het Turks. Dat vond ik echt bizar. Ik bedoel, ik, ik spreek bijna geen Turks, dus laat staan denken in het Turks. En ze zegt, mijn Turks is nu beter dan mijn Nederlands. En geleidelijk aan, door heel veel Turkse jongeren om zich heen te zoeken... als vrienden, is zij dus... Ja, Turkse geworden. Als je kijkt naar Turkse voetbalwedstrijden, ja. juich als, als die clubs scoren, al dat soort dingen, dat zien ja. we in de film. Je volgt uh, die vriendinnen dus van je zus, en je zus ook. En uh, die vriendinnen zijn zeker uh, dat ze naar Turkije willen gaan. Ja. Een van die vriendinnen, Sinem, is heel stellig over het voornemen. Uh, ik wil Binnen een jaar wil ik uh, verhuizen naar Turkije. En uh, ik wil wonen in Istanbul. En de reden is eigenlijk dat ik, uh, dat ik me daar eigenlijk veel gelukkiger voel. En wanneer ik nou terugkijk, nou, ik heb dan 23 jaar, 24 jaar in Nederland gewoond. Maar of ik gelukkig ben geweest? Nee. Jij kent die meiden al, van jongs af aan? Ja, erg is dit, hè, om dit te horen. Zijn ze echt ongelukkig geweest hier dan? Nou, ik denk zij wel. Zij heeft echt van jongs af aan altijd wel het gevoel gehad van Turkije is beter voor mij. Ik denk dat het ergens ook te maken heeft met hoe ze is opgegroeid... en. Um, vader, verlaten door vader. En heel veel verantwoordelijkheid naar de moeder toe. Ik ga in die film natuurlijk heel erg in... ook op de persoonlijke verhalen van de meiden. De een twijfelt meer, is wat onzeker. De ene is wat stelliger, zoals Sinem. En die weet het zeker. Uh, maar goed, uiteindelijk gaat het daar natuurlijk niet om. Dat zijn gewoon meer de filmische aspecten in een film. Yeah. Uh, meer dramatisch effect. Uiteindelijk gaat het erom dat zij niet de enige jongeren zijn... die gewoon heel graag naar Turkije willen. En ik had nog geen antwoord op je vraag gegeven. Ik heb vier jaar in Turkije gewoond. Goed, ik... hè, van Fidan uh, dat ze dat weten. <laughs> Ik heb een vraag gesteld en ze heeft nog geen antwoord gegeven. Maar misschien wil ik je nog geen antwoord laten ik, geven. Ik wil er nog even op ja. terugkomen. Ja, ik kan nog wel soms een ja. beetje breedsprake ja. zijn. Maar dat dus door. Ik kom er nog even op terug. Um, ik heb er vier jaar gewoond. En de dingen waar ik tegenaan liep... Uh, dat was niet uh, specifiek iets waar ik alleen tegenaan zou lopen. Ik hoor het ook van heel veel andere jongeren die daar zitten. Ook in de film overigens. Het gaat hoe dan ook gebeuren, die clash. Of dat nou in het eerste, tweede of derde jaar is. En ik zeg, don't do it, want je verliest heel veel tijd. Een clash met de cultuur die daar... Ja, nou ja. Ja, dat, dat zijn mensen niet gewend als ze uit Nederland komen. Uh, jawel, alleen ik denk... Kijk, er zijn mensen die tegen mij zeggen... als je in de twintig uh, um, zoveel bent... Um, zijn er ook genoeg Nederlandse meisjes en jongens... die naar Australië willen, naar Spanje gaan en die stap zetten. Dit is toch echt heel anders. Want zij voelen zich ongelukkig hier... en denken dat ze daar gelukkiger zullen zijn. Omdat ze, he, dat ze daar kunnen aarden. Want het is het land van hun ouders. Als dat niet gebeurt waar moet je dan naar terug? Dan ben je a, ontzettend teleurgesteld... b, dan moet je terug naar een land waar je ongelukkig was... en dan moet je proberen daar alsnog wat op te bouwen. met Akkort, jij bent voorzitter van de Turkse studentenvereniging Anatolia. En twee weken geleden verscheen een onderzoek van jullie... waaruit bleek dat ruim 40 van de hoogopgeleide jongeren... denkt aan een definitief vertrek uit Nederland. Waar komt die drang vandaan? Ja, en wat, wat Fidan net ook aangaf, uh, heel veel jongeren denken hier ongelukkig te zijn. En uh, wat het ook vooral is, is uh, jij gaf uh, net aan het begin aan dat, uh, dat die jongeren de rug toe willen keren naar Nederland. Maar het is geen rugtoekeren eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon heel opportunistisch tussen beide landen in willen leven. Uh, heel veel jongeren zijn er nog niet zo zeker over. Uh, maar uh, die jongeren hebben wel de mogelijkheden. Ze hebben beide paspoorten. Ze, hebben, ze, ze beheersen beide talen, ze beheersen beide culturen. Dus zij hebben zoiets van, in Nederland gaat het niet zo lekker, in Turkije gaat het wat beter. Ja, waarom ga ik mijn kansen daar niet wagen? Dus het is eigenlijk niet of-of, maar het is vooral en-en. Ja, en het feit dat eh, mensen zich hier niet begrepen voelen door de verharding in de samenleving de laatste tijd, ligt het daar ook aan? Dat, dat, dat zal natuurlijk wel een, een, een, een factor zijn. Uh, alleen, ja, dat, dat valt uiteindelijk wel reuze mee, denk ik. Ja, we hebben natuurlijk wel te maken met de polarisatie in Nederland... en dat mensen al heel snel zeggen van... nee, ik voel me hier niet thuis, ik voel me niet gewaardeerd. En dat, dat is natuurlijk wel van, van invloed. Dat is ook gebleken uit ons onderzoek. Maar ik denk dat het voornamelijk heeft te maken met Turkije. De, die poolfactor, zeg maar, vanuit Turkije... is veel sterker dan het pushfactor uit Nederland, denk ik. Elk jaar vertrekken 1500 tot 2000 Turkse Nederlanders naar Turkije. Mm -hmm. En na drie jaar komt meer dan de helft terug. Ja. Eigenlijk wat jij zegt. Ja. ja zo overkomen. Ja, nou ja da daarom kan ik daar denk ik best wel stellig in zijn. Dat Hoe ze toch, is het dan mogelijk dat ze van tevoren niet hun kansen weten in te schatten daar? Ik denk um, dat ze het ergens misschien wel kunnen inschatten, um, want ik merk ook in de film. Uh, dat zeg ik ook. Ze bagatelliseren alles. Je kan echt je je kan ze confronteren met alle valkuilen. Ze bagatelliseren alles. Ik denk dat ze gewoon um, zoiets hebben van, nou, dat is de enige vluchtmogelijkheid... en die moeten we, die moeten we benutten. En, en dat ze het hier gewoon echt helemaal hebben gehad... en dat vind ik eigenlijk best wel zorgwekkend. Ja. met wil jij uh, ook naar Turkije? Ik zou die stappen willen, stappen willen zetten, ja, Wat ga je dat doen dan? Um, ik zou dat willen ondernemen het liefst. Ik denk dat ik uh, niet zou kunnen werken voor een Turks bedrijf. Uh, de cultuur is veel te, veel te, weet je, het is, het is gewoon heel, ander, heel anders dan Nederland. Maar ik zou daar wel heel graag willen ondernemen. En wat dat betreft liggen daar wel heel veel kansen. En als ik mag, mag reageren op wat Vidan wat zei. Het is misschien niet zo slecht dat de jongeren die stap uh, zetten. Ja, laat ze lekker gaan en laat ze lekker vallen. En, uh, ze komen er wel achter, bedoel ik. Ja, dat denk ja. ik nu ook. Misschien moeten ze het gewoon ervaren. Maar... En het is wel een hele ervaring voor de, voor de jongeren, zeg maar. Het is, het is echt een, maar je... dat is ergens toch ook wel makkelijk gezegd. Want feit is wel dat uh, onder Turken grootste leerachterstand is... of taalachterstand is en aan de andere kant ook ontzettend speelt... dat ze alleen maar Turkse televisie kijken. Dat zal blijven doorlopen. Ik vind wel dat daar iets aan gedaan moet worden. Dat we daar oh, iets over uh, gaan zeggen. ze nou of gaan ze niet, die uh, vriendinnen van je zus en je zus? Dat uh, is te zien in de documentaire Ik zie een verre reis. Of misschien zelfs niet. Morgenavond, hè? Ja, vijf 11 voor elf. Uur? Nou, doe maar vijf voor elf. Op Nederland 2. Mooi documentaire geworden. Finan Ekies en Mehmet Akkoc. Hartelijk dank voor de komst. Uh, Midweek Den Haag buigt zich zo over betrouwbare bronnen... en wel ingelichte kringen in de politiek. En over André van Es, die is teruggetreden als voorzitter van de commissie... die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt. Na het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Violist Theo Olof is gisteren na een kort ziekbed overleden. Behalve violist was hij ook concertmeester en schreef hij over klassieke muziek. Theo Olof was een van de oprichters van Radio 4, de radiozender voor klassieke muziek. En die zender is ook een prijs vernoemd en Olof was de eerste die de Radio 4 prijs won. Theo Olof is 88 jaar geworden. De commissie van GroenLinks, die de verkiezingsnederlaag van de partij onderzoekt, zit zoals Felix al zei zonder voorzitter. André van Es heeft zich teruggetrokken. Ze wil de partij niet in opspraak brengen. Ware verhalen dat ze het vertrek had geëist van Jolande Sap, maar dat klopt niet, zegt Van Es. Drie oudstudenten hebben in Utrecht zelfmoord gepleegd. De politie vond hun lichamen maandag in de studentenflet waar ze samen woonden. Slachtoffers zijn een tweeling en de vriendin van een van de twee. Een elektronicabedrijf bedrijf Kennen gaat in Venlo een fabriek bouwen... voor de productie van inktpatronen voor printers. Het Japanse bedrijf heeft een contract met Venlo getekend... voor de aankoop van 14 hectare grond. En die fabriek die levert enkele honderden banen op. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de .fm. Met Felix Meurders. Dit is dag 28 van de formatie. Rutte en Samson houden hun lippen nog altijd stijf op elkaar. Maar ondanks de radiostilte is er ineens weer nieuws... dat PvdA en VVD het eens zouden zijn... over onder andere het sociale leenstelsel voor studenten. Over de formatie, over de randverschijnselen... praat ik met communicatieadviseur Sherlock S. Sajas, Peter K., politiek redacteur van Paul en Witteman... en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van opinie- en debatsite Joop.nl. Belangrijkste nieuws, nog geen half uur oud... is het terugtreden van André van S. voorzitter van de commissie... die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt. Wie van de heren had dat voorspeld? Nou, niet voorspeld. Het is toch wel vrij verrassend. Maar het is ook weer niet zo heel vreemd. Want als, als er al bekend is dat je tegen SAP gepleit had, wat een beetje was uitgelekt... dan snap ik wel dat je op een gegeven moment zegt... Van, nou ja, ik, ik straal de boek als een vooringenomen voor commissievoorzitter. Dat maakt je werk natuurlijk wel lastiger. Ja, maar het is toch raar, want wat er gebeurd is... is dat zij nu zegt in de verklaring, of tenminste GroenLinks zegt in de verklaring... Uh, want het gaat erom, ze treedt weer terug omdat ja. het gerucht ging... dat ze dat geëist ja. had, dat SAP zou vertrekken. Dat, dat Iedereen is natuurlijk op zoek naar de reden van waarom is... Sap vertrokken. Zo ja, ja. plotseling. En nu zou dat dan André van Esten boosdoener geweest En zij zegt nee, maar ik heb wel in een gesprek met hun tweeën. Of in een persoonlijk ja. gesprek ja. Ze met ze gezegd. En de voorzitter van de commissie? Helene Weening, ja. en die kent haar niet. En Jolande Sap, dat ze vond dat ze moesten vertrekken. Ik vind dat wel een rare conclusie. Voordat je, onderzoek, Voordat gaat doen. je onderzoek gaat doen. Ik kom u onderzoeken, maar ik vind dat u alvast weg moet. Ja, eigenlijk. Ja. Nou ja, op zich heeft ze wel. Dat is al gebeurd. Dus ze kon nu weer vrijelijk profetisch. onderzoek gaan doen, zei ze. Shelley maar... en Nee, ja, ik ben het eens met de heer. Uh, ik bedoel, als je al van tevoren voor een onderzoek al aangeeft... Uh, dat je eigenlijk de conclusies uh, al weet, dan... dan dan besmet je ook daarmee de onderzoekscommissie. Maar ik vind ook wel weer van, ja, jongens, ik bedoel, het is een onderzoekscommissie... waar een voorzitter van opstapt, uh, van een partij nu, dus dat het weer heel groot nieuws is. Volgens mij is dit de laatste functie van iemand die kan opstappen. Dus, uh, oh, maar volgens het mij zit er nogal meer aan te komen. Partij pro en het is partijprominent, het is niet zomaar iemand, het is een oud trekster ja. Een wethouder in Amsterdam nog ja, die zegt van, ik, uh, ik doe dit niet meer, uh, dat is er toch wel wat aan de hand. En je verwacht... Ja, iedere, iedere dag is er weer een nieuws, uh, aspect. Ja, kijk, het probleem van GroenLinks is dat er een soort omgekeerde radiostilte geldt. En, uh, ja. Ik ja. <laughs> ja, bedoel, dat dat is, voor we ons vandaag. is het heerlijk, hoor. Ja, je ja, ja, altijd wat het doen. Ja, want vanochtend een column in de Telegraaf... van uh, Telegraafjournalist journalist Paul Janssen, chef van de Haagse redactie. Hij schreef uh, dat Femke Halsema Gisteren. in het programma 1 voor de verkiezingen... Jolanda Sap had geroemd voor haar moedige en eerlijke leiderschap. Maar na afloop, achter de schermen waar Paul Jansen ook rondliep, tussen ja. al die uh, tv-celebrities... zou maar haar opvolgster genadeloos hebben neergezapeld. Een basige ruziezoekster, citeer ik. Zo zou uh, maar over Sap hebben gesproken. Een poging tot zustermoord, al dus Jansen. Nou ja, kijk, Peter wat, je, wat je hebt gezien in die Is hele campagne... Is je erbij geweest of niet? Ik was ook geweest die avond, en, ja. klopt dat? Heeft maar dat gezegd? Ik stond er niet bij, dus daar kan ik geen orde over vellen. Maar ik, eh, Paul Jansen verzint meestal niet uh, <kwijnt> dingen die je opschrijft... Nee. Meestal niet hoor. Meestal. Um, dus ze zal gerust iets gezegd hebben in die trant. Maar kijk, Femke heeft haar ontzettend loyaal gesteund, die hele campagne. En had natuurlijk best intern uh, wat kritiek. Maar dat heeft ze nooit naar buiten gebracht, tenminste nooit in het programma. Ze heeft heel erg juist gepleit voor SAP en is ook steeds achter te blijven staan. En wat dat betreft is haar koers volkomen duidelijk geweest uh, steeds. Ja, dus je kan je afvragen, wat is de relevantie van wat Paul Jansen meldt? Meld, namelijk dat een politicus, misschien, als, als het waar zou zijn... We hebben het wel over de Telegraaf, maar stel dat het waar zou zijn... dat ze inderdaad kritiek gehad zou ja, hebben op Ze opschap, zijn geïnformeerd, dat moet ik echt wel zeggen. Nou, ik bedoel, ze, stel dat ze kritiek gehad in uh, uh, tet à tet uh, uh, in privégesprekken. Ja, dat is helemaal niet zo belangrijk. Wij weten wel dat politici persoonlijk vaak hele andere meningen erop nahouden... dan dat ze uitdragen. Dat is het hele... Nou, wij, is het ja, het dat er niet opschrijven? Wat zeg je? Moet je dat dan niet opschrijven, Francisco van Jolen? Nou, ik vind het... Wat, het is ook een beetje zeg maar, uh, weer het uh, bekende bestje van de Telegraaf. Dit kan je bij elke partij vinden. En als Paul Jans dat niet vindt bij andere partijen... dan is het een hele slechte journalist. Dus het is een algemeen gegeven. Je kan je afvragen, wat is het nut ervan om te, dit op te schrijven? Hij wil dan laten zien wat voor vreselijke slangenkuil dat is. Nou, dan is die slangenkuil in iedere partij aanwezig. Ja, Zullen we maar... Sajas? Maar nou, ter verdediging van Paul een beetje. Hij heeft het volgens mij ook wel vaker in zijn column gedaan. Um, um, met me met meerdere mensen. Dus het is niet het eerste geval waarin hij dat uh, uh, doet. En ja, het is toch een beetje de les van off-the-record bestaat niet. Dus um, natuurlijk op zo'n naborrel bij uh, uh, Paul Witteman of een van de verkiezingen... kan het altijd heel gezellig zijn. Ja, bij maar bij Paul Jansen bestaat hij dus niet. Nee, nee, nee. nee. nee kijk, dat is goed om te kijk, weten. Als, ik, als ik dat doe in mijn functie als uh, employé van Paul Witteman... Dat is wat anders, weet je wel. Ik heb iemand uitgenodigd, dus ik uh, ben, ga zorgvuldig met die informatie om. Hij is daar als telegraafjournalist. Als iemand tegen hem, uh, aan hem informatie geeft die hij interessant vindt... mag hij dat gebruiken. Als, ik, dat ik, als ik het wel heb, zegt hij niet in de column dat het tegen hem gezegd is. Hè? Hij zegt dat het tegen collega's van hem gezegd nee, is. Nee, volgens mij ging het om een dat andere, ja, nou Anders dat betekent dus dat je het nooit meer wat tegen Paul Jansen zegt. Nou ja, dat kun je dan besluiten. Maar dat is je Of de record bestaat niet. Ja. Of de record bestaat niet. Mag ik over naar een ander onderwerp? En dat wil ik inleiden met het volgende fragment. VVD en PvdA hebben weer een stap gezet. In het overleg over een nieuwe formatie en afspraken gemaakt over koopzondagen en weigerantenaren, Melden bronnen rond de formatie bronnen rond de formatie. Ja. Wat, wie zijn dat? Ja, dat, kan echt, dat vind ik altijd het mooie hiervan. Dat kan echt iedereen zijn. Ik bedoel, van de koffiejuffrouw die in Den Haag werkt, bij wijze van spreken. Nee, maar even serieus. De politiekassistenten, de voorlichters, de politici zelf, de ambtenaren. Dus dat maakt het ook zo vaag. Je kan het niet controleren. Je weet niet of het waar is. En eigenlijk merk je nu wel van dat er een soort ongeduld is, omdat niks uitlekt. Zou ik ook tegen de journalisten willen zeggen, heb maar gewoon geduld. en Laten we nou maar gewoon wachten tot ze met, met iets naar buiten komen. Dat kun je niet van journalisten vragen, natuurlijk. <laughs> Waarom niet, Peter nou ja, je wilt natuurlijk wel, je wilt natuurlijk op alle mogelijke manieren de vinger achter krijgen wat daar gebeurt. Maar het is ontzettend lastig. Van kamerleden krijg je bijna niks. Uh, ik denk ook dat ze in dit geval het niet via kamerleden hebben. Zou kunnen hoor, want er worden nu specialisten van de fracties ingeschakeld om hun uh, fractievoorzitter te informeren. Maar ja, je laat het natuurlijk niet lekker lekken, want dan ben je gewoon, uh, sta je zelf meteen weer buiten spel. Terwijl uh, ook ambtenaren worden ingeschakeld, hoge ambtenaren of ministeries om zaken uit te zoeken. En de ambtenaren net onder die mensen... die zijn lijken mij veel eerder in staat om... Ik hoorde vanochtend nog op nou, Radio nee. 1 vertellen... luister, dit is gewoon het passen en meten... van de twee verkiezingsprogramma's. Nou. Hier zijn ze het over eens, over de koopzondagen... Precies. Uh, ze zijn het eens over uh, de, de, de, de maatregelen van sociale leenstelsel voor studenten. Nou, dat maar Dat is dus wat er aan de hand is, volgens mij, want dit is dus niks nieuws. Ik, je bent niet verbaasd, maar wat gebeurt er? We hebben de eerste maatregel die naar buiten komt, die pijnlijk is. Het leenstelsel is niet ja, fijn. dat kun je is inderdaad op de... Is, ja, de, is niet fijn, goed. dus wat wordt er gelijk achteraan gegooid? Een paar dingetjes die je zo had kunnen uitrekenen. De, de weigerambtenaar. De, de weigerambtenaar, nou dat is fijn voor mensen, die zowel bij VVD als bij PvdA. Nou, dus dat is een doucheurtje, dat wordt er dan achteraan, zodat het een beetje bedekt. Word. Want uiteindelijk is het natuurlijk, ik denk dat ze bij de PVDA-stemmen niet zo blij is met zo'n leenstelsel. Uh, vaak nou ja, wordt het, het, echt... stond van het programma. Het stond in het verkiezingsprogramma. Het is zo'n ouder. Ja, ja. Dus, uh, de, wereld de wereld blijft verrassen. Maar uh, vaak wordt er echt een hogere strategie achter dit soort dingen uh, gedacht. Maar het is uh, wat Peter meer zegt. Van als journalisten gewoon met iemand spreken... en ze tellen gewoon die bronnen bij elkaar op en brengen dit nieuws. Dus ik weet niet of het nou echt is dat ze dachten van... oh shit, het sociale leenstel zoals in de buiten... laten we nu snel ook maar de ambtenaar. Nou, als het iets georchestreerd is... Hè, als het iets is van dit is nou naar buiten gekomen... want jongens, het is nu naar, dan naar buiten. Dan kan je je wel afvragen waar zijn ze mee bezig. Want we zijn drie weken verder... En als je nu eigenlijk de ja, dingen naar buiten dan, brengt... die je vanaf dag ja, één naar buiten kunt Ja, maar het is ook duidelijk brengen. dat het niet georchestreerd is. Want je gaat niet van die kleine dingetjes naar buiten brengen... terwijl je de grote dingen verborgen houdt, weet je wel. Dat is, zo werkt het gewoon niet. Dat is ook niet bevorderlijk uh, voor het imago van deze onderhandelingen. In het internationaal journaal werd er wel nog bij gezegd... dat Samsung er nog een aanvullende beurs uit wil slepen... voor mensen met een lager inkomen voor ouders met een lage inkomen waarvan zonen en dochters willen gaan studeren. Nou, dat, dat moet nog onderhandeld worden, kennelijk. Althans, ja. als we de wel ingelichte bronnen in Den Haag moeten geloven. Wie zijn wel ingelicht van jullie? Uh, nou, nee. Op dit moment ben ik niet zo heel erg wel ingelicht over die formatie. Zegt Peter K. van Pauw en Witteman. Nee. Ik uh, ook. Helemaal niet. Want er is toch een slot op de deur daar, in Den Haag? Ik heb geen idee, Francisco maar ik nou denk dat, uh, dat dat er wel zit. Ik weet wel dat volgens mij zelfs uh, de Kamerleden niet precies weten... wat er nou allemaal uh, bekokst wordt. Hartelijk dank. Sheila Wessayers, communicatieadviseur Peter K., politiek redacteur van Pauw Witteman... en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl. Gotta go. I hope you're ready. Cause take a look outside. Don't mind the weather, girl. Let's take a ride. Get away. We'll leave the city folk. They'll have to stay. Don't have to back a thing. Just get away. Gotta go. Get away. Take a look at that deep blue sea. Don't you think it looks The clouds will be seen in the sky, and the sun won't wait. I believe that the time is right, don't let it slip away. Instead of dreaming about tomorrow, you can live today if you get away. Of zoiets. Georgie Fame met 1966. Ik verraad me. Vanavond begint het Joodse muziekfestival een Joodse muziek. Dan denkt u vast aan Klesmer, maar dit is ook Joodse MUZIEK hey!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 Het is een Amerikaan, die heet Mattis Jauw. En is meegenomen door muziekredacteur Botti Jelma. Is hij Joods? Ja, het is in ieder geval een Hebreeuwse artiestennaam van een Amerikaan... die Matthew Paul Miller heet. Hij heeft zich bekeerd tot een, uh, een ultra-orthodoxe richting binnen het uh, Jodendom. Hij is dan ook best wel een opvallende verschijning op poppodia... met zijn keppeltje en zijn zwarte kleding en uh, zware baard. Die baart is inmiddels weer af in 2006 werd dit nummer. King Without a Crown. en Die is als een hit de wereld over gegaan. Yeah. Nou ja, of zijn muziek door de ballotage zou komen van het Joods Muziekfestival, dat is een beetje de vraag. Ook al zijn daar wel heel veel stijlen, meer stijlen te horen dan alleen dat bekende Klesmer eh, natuurlijk. Het is een internationaal festival. 22 eh, artiesten die zitten in de finale selectie eh, van een award die ze daar kunnen winnen. Eh, daar zitten drie Nederlandse artiesten bij. En een daarvan is Mira, Misrach. En ik sprak de oprichter Iriane van E. en ik vroeg haar of ze Joods is. Nee, helemaal niet. Hoe is dat bij jou zo gekomen, dat je die muziek zo mooi vindt en wil maken? Uh, dat was uh, toen ik acht was, toen had mijn moeder me meegenomen naar een jiddische workshop. En dat was omdat toen ik vijf was, had ze opgemerkt dat ik heel erg van sygene hield. Mm. Dus toen dacht ze, uh, oh, misschien vindt ze dit ook wel leuk. Meer gewoon zo leuk op ja. een zondagmiddag. En dat was een hele bepalende dag voor de rest van mijn leven. Want uh, ik wist 100 zeker, ik wil ook die muziek maken en accordeon leren spelen. Ja. Kun je dat bij jezelf verklaren, waar dat vandaan komt... Dat, dat jij dat nou specifiek zo mooi vindt? Ik kan het niet verklaren, het zit niet in de familie... en ik heb nog steeds datzelfde gevoel bij die muziek als toen ik acht was. Uh, wat ik wel heel mooi vind, is die donkerte en die melancholie die erin zit. Dat is iets dat mij heel erg aanspreekt. Je hoort het dat zelfs de vrolijke nummers... die zijn ook vaak in mineur en door de bepaalde toonladder, denk ik... krijg je zo'n gevoel alsof het niet 100% vrolijk is. En juist daardoor word ik er vrolijk van. Maar ik heb wel heel veel workshops gevolgd. En vaak wordt er dan ook dingen over de geschiedenis verteld. En ik heb ook wel boeken gelezen daarover... Maar het is wel echt de liefde voor de muziek voor mij. Dus het is in die zin heel erg op gevoel. Ja, het, gaat, het gaat haar echt om het gevoel, zegt Elianne uh, de E van uh, de groep Misrach. En, uh, nou ja, zij zijn geselecteerd voor uh, de finale van het Joods muziekfestival. Een organisatie daarvan die moet op een zeker moment natuurlijk wel bepalen of iets volgens hen Joods is ja. of niet. En dat heb ik voorgelegd aan Ken Gould, dat is de directeur van het festival. Wij vragen de deelnemers helemaal niet of ze joods zijn, maar we luisteren naar de, de muziek en dat doen we op een uh, soort geblindeerd manier. Dus uh, we weten niet wie het speelt, of in ieder geval het selectiecomité heeft het niet in de gaten wie de spelers zijn. Mm -hmm. En ze luisteren, is het dan uh, muziek met een herkenbaar joods element? Uh, Eliane had het al over een. Uh, een toonlader, een herkenbaar toonlader... dat heet Ahaba Rabba, of Grote Liefde. En, en dat is uh, iets met de toonladder een... toonladder van de Grote Liefde? Ja, dat is zo, zo wordt het genoemd. Heb je ook een muziektechnische... U bent bariton, u weet dat soort dingen. Ja, nou, het, ik kan het uh, wetenschappelijk of wiskundig uit, <laughs> uitleggen... maar misschien is uh, voorzingen makkelijker. Dus... ja, da, da, da, da, da, da, da. ja Ik herken uh, het nu al inderdaad. Ja, en dat, dat herken je dan meteen als... Joodse muziek, of in ieder geval iets met een oosters invloed. Daarnaast uh, kan de muziek in Hebreeuws gezongen worden. Het kan geïnspireerd worden door uh, Bijbelse verhalen of Bijbelse teksten. Uh, dus er zijn verschillende manieren om, om te zeggen: het is Joodse muziek. Ik las even het programmaboekje en er zit één. Uh, tussen, dat is meer een, een, een soort uh, comedy-act uh, ah ja, hebben. De Jewish monkeys. De Jewish monkeys. Dat yeah. zijn ze. Yeah. They killed I Waarbij in, in het programmaboekje al staat dat ze provocerende politiek incorrecte teksten hebben. En al die zaken. Maar je denkt van oeh, dat is thema wel heel gevoelig uh, als het dan over... Nou, ik denk dat ze... Uh, ze, ze zijn ontzettend entertaining. En ze zijn ook muzikaal ontzettend goed uh, gegrond. Ze gebruiken bekende Joodse of uh, Jiddische uh, liederen als basis voor sommige uh, liederen. En dan maken parodieën daarvan. En uh, nou, waarom niet? Ik vind het echt uh, fantastisch wat ze doen, uh, maar dat moeten ze hier ook waarmaken. Ken Gold, de directeur dus van het Joods Muziekfestival. Gaat het allemaal om de competitie komend weekend? Nou, die is wel belangrijk. Maar Gould benadrukt ook dat het festival... inmiddels een heel belangrijk evenement is voor boekers en scouts... van over de hele wereld. En die komen allemaal naar Nederland om daar te kijken. Dus er is veel uitwisseling van kennis en ervaringen deze dagen. En zo komen, kunnen dus meer mensen kennis maken met die Joodse muziek. Want het blijft een vorm van wereldmuziek. En die hoor je niet zoveel op de mainstream zenders. En dat een band op het Joodse muziekfestival in de prijzen valt... dat is een, dan een, een, echt een aanbeveling voor ja. zo'n band... In die jury zitten mensen met aanzien in de muziekwereld. Dus het kan programmeurs dan net even over de streep halen... om zo'n uh, artiest te boeken. Nou, daar hoopt uh, die, die Misrach, waar ik het eerder over had... van ja. uh, Eliane van Ede uh, ook op. Uh, en ik heb, uh, Ze hebben net een demo-cd uitgebracht. En daar hebben wij de primeur van. We kunnen even luisteren naar het nummer Zumercushion. Zumercushion, dinecushion. Eiskristall schmelts teuf, mijn zoon. Zie, zie, zie, zie, zie, zie, Morgen toi, hai zum merku schindaynne kuschen finklindig wie morgen hoben na ta chips mit ders am hey, mit deine kuschen chips mit ders am mit dem gold neginen neginen neginen deine kuschen qualen heisen mit versand heisen kuschen deine kuschen fallen heisen mit versand zerle zerle het Dat was dus een primeur. Het internationale Joods, uh, Joods Muziekfestival vindt plaats in Amsterdam en het begint vanavond. Boter Jellema. Om half acht is het openingsconcert in de Portugese Synagoge in de hoofdstad. En het duurt? En het duurt tot en met zondag. Meer informatie op de Wat kan ik u nog aanraden op televisie vanavond? Het Uur van de Wolf over Max van Praag wordt herhaald op de digitale zender Cultura24. Het portret van een van de beroemdste zangers van Nederland in de jaren 50 wordt geschetst door zijn dochter Marga, zijn zoon Giel en zijn neef Michael. Mooie schets van een veelbewogen leven, van zijn onderduikperiode tot en met zijn zangcarrière en later nog die platenzaken in Utrecht. Om drie voor tien op de digitale zender Cultura24. Ook vanavond Mediologica over de affaire Mauro. Wat is het verschil tussen de werkelijkheid over de Angolese asielzoeker die draait het worden uitgezet en het beeld dat de media schetste. Om vijf voor elf op Nederland 2. Jurgen van den Berg. Stellingstand.nl nog even, Felix. Ja, dat kan nog wel, hè. Het sociale leenstelsel is asociaal. Tijd zat, Jawel. We praten over Michel Roch van het CDA. In lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. 20 jaar OVT. Te aan Duitsland, aan Parijs, aan, Rijs, aan onze Duitse natuur.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 Dit is Radio 1.